Manning Zampersen met het NOS-journaal. Op de Dam in Amsterdam is een manifestatie gehouden om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. Volgens de gemeente waren er duizenden mensen aanwezig. Er was muziek en zang en er waren toespraken. De bijeenkomst begon om 6 uur en duurde ongeveer een uur. Burgemeester Halsema opende de bijeenkomst met een toespraak. Aan het eind van de manifestatie werd er twee minuten stilte gehouden en daarna werd het Oekraïnse volkslied gespeeld. Nederland heeft inmiddels ruim 4700 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Gisteren lag dat aantal nog op 3300. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er nu meer dan 11.000 opvangplekken beschikbaar. Dat moeten er 50.000 worden. Rusland zegt sinds het begin van de oorlog bijna 3600 militaire doelen in Oekraïne te hebben vernietigd. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Rusland beweert alleen militaire doelen aan te vallen... maar de VN zegt informatie te hebben dat er ook 26 zorginstellingen zijn aangevallen. Daarbij zouden 12 mensen om het leven zijn gekomen. De Oekraïense inlichtingendienst zegt dat Rusland een konvooi met evacuees heeft beschoten... en dat daarbij zeven burgers zijn gedood. Het zou zijn gebeurd bij een dorp in de regio Kiev. Oekraïne is klaar om te onderhandelen met Rusland over het beëindigen van de oorlog... ...maar zal zich niet overgeven of Russische eisen accepteren. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Kuleba vandaag gezegd. Bij een virtueel evenement van een non-profit organisatie vroeg Kuleba ook om meer militaire hulp. FC Groningen heeft thuis met 4-3 gewonnen van NEC. Voor rust vielen vijf doelpunten en kreeg in Spelen van NEC een rode kaart... Eerder vanavond won van Sparta met 1-0 van Go Ahead Eagles. De Rotterdamse club staat daardoor niet meer laatste in de eredivisie. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen bewolking. Vooral in het westen wat regen. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen grotendeels droog met wat zon en 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot het stuurt je het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws, de party update en het is de 10 bovenbeste platen van de dansvloer. Zo, te veel bier of te weinig bier jongens. ZFM Zandvoort, straks een het tweede uurtje. DJ Mauser met zijn Global House. en straks in derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Maar de beste van de club zuid Italië met DJ Cavaschelli. En als opening horen we Glenn uh, Horsborg en Nathalie Miranda... met Feel the Music, The Nightwalk. Ja, restricties zijn er bijna helemaal af. En uh, binnenkort zijn ze er helemaal af. In ieder geval hoef je niet meer een mondkapje op in het openbaar vervoer. En ik pleit dan ook nog eens voor het feit dat... Uh, ja, waar pleit ik voor? De feestjes, hè. Zonder, uh, zonder controles. Dus gewoon het feestje. En uh, geen toegangscontroles wat betreft... Uh, QR-codes en uh, testen voor toegang. Maar het gaat allemaal gebeuren. Het, uh, hoe het er nu uitziet, uh, komt het alleen maar goed. Behalve dan uh, de oorlog in de Oekraïne. Benzineprijzen. Nou, de overheid uh, is uiteindelijk bereid om toch iets aan de benzineprijzen te gaan doen. Want ja, de helft van de accijns, uh, of de helft van de benzineprijs gaat gewoon naar de overheid. En het wordt allemaal duurder. Ik word er al geruchten Dat het brood straks 5 euro wordt. Ja, dan klagen wij over uh, hè, wat het allemaal gaat kosten. En dan moet je nog eens denken over hoe die Oekraïners uh, erover denken. Want ja. We zitten midden in de oorlog. En, uh, ja, misschien heb je het al gemerkt, een hoop vluchtelingen die naar Nederland komen... die we dan onder het dak gaan uh, bieden. Want ja, hè, ze hebben geen huis meer. Uh, geen huis meer, want ja, goed in hè. Ik bedoel, uh, het gaat over weer al op social media over uh, die Russen, die Russen... Nou ja, laten we heel eerlijk zijn. Het is Poetin, hè? Ik bedoel, als jij een buurman hebt die al zijn hele leven hier in Nederland woont... of in ieder geval, hij woont hier al jaren. aardige man. En omdat Rusland oorlog maakte, is het meteen een lul. Nee, hè? Zo kunnen we niet denken natuurlijk. Maar het gebeurt wel, hè? Dus uh, ja, het wordt nog een heel, uh, heel gedoe allemaal. CWM's antwoord. Leuke dingen. Zaterdagavond, stapavond. Gewoon lekker tot vijf uur vannacht. Lekker feesten. En wij zijn erbij tot twaalf uur. Met u op de radio, Becky, heel en is met Run. We've been here before It's right here on the Nightwalk main stage, Saturdays, 9 to midnight on your number one C C C FM. Fuck. <snesies> <laughs> ik word volwassen en het gaat me goed af in al mijn kleuren binnen de lijn. Grappig hoe die houden gelijk had en hoeveel ik op die mensen ga liken. Hoeveel ik in een korte tijd geleerd heb. Ik word in principe alleen ouder en wijzer. Toch heb ik soms als iedereen het verlangen naar die tijden een jas van duizend meningen van angsten en lessen Maar geen van alle brengt me echt verder Dus als ik school genoeg heb van de dagelijkse sleur Weet ik niet hoe snel ik weg moet zijn dan ga ik dwars door die deur. en etiketten, agendapunten en leefregels. Stresscodes, verwachtingspatronen. Er vast een hele hoop wat ik nog niet weet, maar het is tot nu toe altijd goed gekomen. Ook toen ik de regels aan mijn laars kan mij er ook schelen, want ik geniet van mijn gloednieuwe nieuwe Tussen honderdduizend stemmen, angsten en lessen, is het goed om soms te denken aan mezelf. Dus als ik het school genoeg heb. Zonder dagelijks te dan weet ik niet hoe snel ik weg moet zijn. Dan ga ik dwars door die deur. En ga ik net zoals vroeger, en net als voorraad. Zonder mij als buiten, ook al is het uit. Als ik mijn bloed kan geven op hoop van zegen, even niet meer wijs. Voel ik me nooit verbitterd, onvoorzichtig en misschien zelfs weer klein. En als ik dan schoon genoeg heb van de dagelijkse sleur. Weet ik niet hoe snel ik weg moet zijn, en ga ik dwars door die deur. En ga ik net zoals vroeger en net als man oud. Dat was de inzending voor het uh, Eurovisie Songfestival en zien met de, de, de diepte. Alleen ik heb een Diephouse uh, remixje uh, voor je opgezocht, wat uh, het origineel vind ik uh, een beetje langzaam. Maar met een bietje eronder, dan, uh, dan kan het gaan, al is het niet zo lang hè. En de voor muziek van sneller met zonder jas naar buiten. En ja, dat konden we van de week hè. Ik uh, was echt verbaasd. Ja, ik werk s'nachts. En dan uh, word je wakker, pak een beet om uh, vijf uur in uh, zonder jas even je hond uitlaten. En dat, uh, ja, dat ging goed. Op een plek in Nederland was het 17 graden hoor en ik. Uh, ja, ik heb er niet veel van meegemaakt hoor. Maar uh, hè, als je hem half zes wakker wordt, dan maak je daar niet zoveel van mee. Steven Zalford, ik dacht dat ik oud was, maar Charlie Lautos en Mental Tio zijn nog veel ouder blijkbaar. Ze nemen namelijk op 30 juli afscheid in het Zigerdome. Daar is de Final Show, treden onder andere Two Brothers on the Fourth Floor, June en Wesley Snyder's op. Het happy hardcore duo Charlie Lautos en Mental Tio maakte in november 2019 bekend te gaan stoppen. En na 25 jaar willen ze ieder hun eigen weg inslaan. Lieten is ze toen weten, dus ze gaan niet echt met pensioen. Maar hè, het duo gaat met pensioen, alleen zelf gaan ze er gewoon verder, want ja, zo oud zijn we niet, hè? En uh, met de grote show in de Amsterdamse Concerthal... zal het duo in april 2020 zouden ze afscheid nemen. Maar vanwege de coronacrisis uh, is het evenement nu op 30 juli van dit jaar. En daar alle verwachtingen 99,9 Zeker gaat het gewoon door. Het evenement duurt van 9 tot 3 uur s'nachts. Bijna iedereen met een kaartje heeft dat aangehouden voor de uit, uh, uitgestelde editie. De kaarten die geretourneerd zijn, uh, zijn vanaf dinsdag 15 maart uh, zijn ze te koop. Ja, dat is volgende week, Dat dus uh, aankomende week kan je ze kopen... Dus die ze niet hebt. En uh, wij klagen over geld, alles is duurder, maar enkele dansers die te zien zijn in de videoclip van Phil uh, de Joy van uh, Stromhaai hebben uh, bij de branchevereniging klachten ingediend over hun lage vergoeding en te slechte werkomstandigheden op de set. Ze zouden slechts 150 euro voor vijf dagen werk hebben ontvangen, ja. Dat is niet veel hè, maar ik, uh, ja, ik, ik zeg niet dat ik het beter weet, maar ik maak eerst afspraken. Luister, dit is het uurtarief, dat wil ik hebben, dan kom ik. Zijn we het er niet over eens, gaat het gewoon niet door hè, maar uh, ja, ik bedoel, uh, hè, er moet geld verdiend worden hè? Sommige mensen die zeggen gewoon ja, en achteraf ja, 150 euro voor vijf dagen werk, dat is heel weinig. Dus uh, stromaai, uh, trek die portemonnee open, want geld heb je genoeg. TVM Zandvoort, muziek, Juan Dias en Franco de Mouloura met Let's Go Back Again.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 We hebben zijn antwoord zaterdag af, Dat was muziek van de Lazy Sunday met Hey Girls in de Q-Guys Rework. En ik weet niet of het aan het promootje ligt wat ik toegestuurd heb gekregen. Maar uh, ik heb geprobeerd om hem een beetje uh, ja, af te mixen. Maar uh, er zit een hele stevige uh, broerde beat in. Ik weet niet of dat zo hoort, maar uh, volgens mij niet helemaal. Maar uh, nee, je hebt hem toch even kunnen horen. En daarvoor horen we Angelo Ferreri en uh, Moon Rocket. En Lau Miel met Running Out de Angelo Ferreri Glitter Mix. En ze werd even tijd voor de party update. Wat voor een leuke feesten er allemaal gaande vanavond op deze zaterdag 12 maart 2022. Nou, van, uh, vanaf 11 uur ben je welkom in uh, Escape in Amsterdam. Met het wekelijkse feestje Brainwash. Het begint allemaal om 11 uur en dat duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website uh, escape.nl. En natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij is van de partij en hij heeft vanavond meegenomen Edgar Tempelman en Wayne Pereira. En de MC is Janto. Vanavond dus in de escape in Amsterdam. Raimundo met het wekelijkste feestje Brainwash. En nog iets verder. Nog iets verder doorlopen. Aan de rechterhand komen we bij Club Air. Daar is vanavond Throwback. Every Saturday. Het begint om 10 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend in Club. Air, R&B en hiphop kun je daar verwachten. En voor meer informatie check de website throwbackafgekort.nl of uh, air.nl. En uh, wie er allemaal komen. Ik heb echt geen idee. Dat uh, staat er niet bij. En nog een werkelijk feestje is Encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint rond de klok van middernacht nu tot vijf uur in de ochtend. En ook daar hiphop en R&B. En voor meer informatie check de website EncoreAmsterdam.nl of melkweg.nl met onder andere de line-up Joanne, Lee Mills, Prime en Oscar Meritz. Bij dat vanavond dus in de Melkweg encore... En nog een feestje, dat is om half zes begonnen. Peacock in Concert, Illusion of Time. Begon om half zes vanavond en duurt tot middernacht in Apas Live. Dit een van de grotere evenementjes. En Even voor meer informatie, check uh, Peacock in Concert uh, 2021.nl. Want toen zou het al plaatsvinden. En nu is het dus uh, verhuisd. Hè. CFM's antwoord, The Nightwalk, muziek. Daarvoor zit jij in radio gekluisterd. Wat dacht je van Jay Robinson en The Melody Man met Your Love.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 de Kasim Extended Remix. En daarvoor horen we Jay Vegas en Ritney met de trompetta in de J-Vegas remix. En ze wordt even tijd voor de Nightwalk 10 in welke plaats zijn de erg populair in de clubs en natuurlijk op de radio en op de streams. Deze week op 10 Christine Velvet met The Undertaker. Op 9 Jaded met Welcome to the People. Op 8 Low Steppa met Your Dreams. Op 7 extra maar 1 plaatje van Paul Reed met Café Del Mar. Op 6 Cubico met Talking to Myself. Op 5 Jean Fin in de remix van Casino met de Disco Revenge 2021. En op 4 deze week Ilius en Barrientos met Sublime. Op 3 Very Dawn en Jam Cook in de Gus Remix met Back Tomorrow. Deze week op 2. Eh, op Sam en Sarah Ikumu met Spotlight. Deze week op nummer 1 in de Nightwalk 10. Een nieuwe nummer 1. Het is Darius Siroshian en George, uh, George Smedles met uh, Back in the Dance. Je hoort het nu hier op CFM Zand voor de nummer 1 uit de Nightwalk 10. Darius Siroshian en George Smedles met uh, Back in the Dance. DJs and more. Nightwalk's Main Stage. Hosted by Mario Zanford. WHA- Met RC Inc. En RC Inc. komt dan weer uit de jaren 70. Hè. 70, begin 80. Denk je Dance Classics en uh, ook uh, Victor Siminoli uh, deed er mee. En Do You Feel Me? De RC Inc. Remix. Nou een plaat in een nieuw jasje, om het maar zo te zeggen. En daarvoor muziek van uh, Saison. met Feel the Push. En tot dus zover ook dit uur van de Nightwalk, niet getreurd zo Het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouser met zijn Global House Vibes. En straks in het de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. En de beste van de club zijn Italië met DJ Kavelskelly. En voor nu nog even muziek, want we hebben nog eventjes. Wat dacht je van uh, Retide. Een plaat die ook al uh, ja. sinds de jaren negentig regelmatig gecoverd is. Het is uh, Last Night, a DJ Saved My Life. Ik zeg tot zometeen, na de break. In your life you can rely on these things that God no. has promised and I want you today no. to let your attention go with me just for a few minutes now if I was wanting to be scolastic no. I would give you all the things that